Na succesvolle proeven met muizen zijn Thaise wetenschappers begonnen met het testen van een coronavaccin op apen. De minister van Onderzoek hoopt in september de eerste positieve resultaten van de test te kunnen melden. Als het Thaise vaccin zou werken, kan het op z'n vroegst pas volgend jaar in productie worden genomen. De minister benadrukt dat niet alleen Thailand, maar de hele wereld van het vaccin moet kunnen profiteren.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 me en zij kon. Ik keek nog een keer om, het was tijd om te gaan. Ze zei ik ben en zat en zo krool als een kat kroop ik achter haar aan.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 Peut-être me prendrez la main. Souvent je pense à vous, madame. Souvent je vous revois, madame. Ne me dit pas de mon aller, je pourrais en souffrir et peut-être mourir. Dan Claude Bozotti en madame. En ik zou zeggen welkom bij het tweede uur van Entertainment for You. En uh, ja, we gaan uh, een lekker plaatje draaien. En dat is van Demi de Groot en mijn hart. Ik zat op een terrasje aan het mooie strand. Echt elke jongen vond jou leuk en interessant... Je bruine haar en rode lippen, oh, ik was meteen van slag Eens even kijken of je mij misschien ook zag bleef maar staren met een glimlach over heel mijn mond Mijn hart dat te voelen bijna niet gezond Toen ik besefte dat je doorliep, brandde, ik achter je aan En zei, hey meisje, volgens mij ben ik verliefd Verliefd, verliefd Mijn hart dat gaat om boem.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 ik in jou, je bent zo mooi, al weet ik nog niet deze naam Als jij me aankijkt, voel ik mij toch zo verliefd Verliefd, verliefd Mijn hart, dat gaat bom, boom boom, Nee, ik wil niet zonder jou, mijn hart, dat gaat bom, boom boom. Je bent een wonderwode vrouw, mijn hart, dat gaat bom, boom boom. Ik ben verliefd op jou, mijn hart, dat gaat bom, boom boom. Ik ben verliefd, ik ben verliefd moja mogło i sobi kruku teruke na dan iz ovog srca u to srca prošla sva szczęście na szczęście nikt jest nie kapislo mnie i on nasu luba sum siedź nic co ma nego mówi po tome sve mnie jest lakše da te gledam u lice a da ne umre En over onze liefde zit što manje govorim niet tome, sve mi je lakše da te gledam u lice, a da het dan. De klanken uit Kroatië, een van Lexington Band. En dat allemaal hier bij ZVM Entertainers hier tot de klokjes van 8 uur. Mijn naam is Heer Heij. Ik zou zeggen een goede avond. En uh, ja, ik ga nog een lekker plaatje draaien van uh, Charles als Navour. En dan heb het over mess en, me en merdes, Ja. Mais et mais. Mais et mais. Zoiets. Ja, en uh, ja, hij wil gewoon niet meewerken. Charles, uh, oh daar komt Charles, daar is hij. Mais et mais de Charles Lavaux. J'ai travaillé des années sans répit, jour en nuit. Pour réussir, oh oui, pour gravir, oh oui, le sommet.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 Mes relations, ah mes relations, sont très vraiment bon très haut placé, très haut placé, décoré, très, très décoré, influents, très influents, beudonnants, très bien donnant, des gens bien, très très bien, ils sont sérieux, trop, trop sérieux, sérieux, mais près de tout pour j'ai toujours le. le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 Je sais que je jamais. Mes amis. Mes amours. Mes en amour. mes amis, mes amours, mes amour. Ja, dat is hem. Zo moet hij zijn. En uh, ja, we gaan nog een plaatje draaien. En dan gaan we zo lekker de drie op de rij van Fred Heij doen. En uh, ja, we gaan in ieder geval nog eventjes naar Dries Roefink. En door jou is het uh, weer zomer.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 voor jou is het weer zomer. De vlinders zijn gekomen, je bent mijn nieuwe dag, je bent mijn nieuwe laag.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 Je bent mijn nieuwe la, door jou is het weer zomer. De vrienden zijn gekomen. Je bent mijn nieuwe dag. je bent mijn nieuwe la. Door jou is het weer zomer, door jou kan ik weer dromen. Je bent mijn nieuwe, je bent mijn nieuwe la. Door jou is het weer zomer, gekomen, door jou is het weer zomer. Er is nieuwe dag. En uh, we gaan lekker naar de drie op een rij uh, van Fred Heij zou zeggen. Veel plezier ermee en tot na de drie van Fred Heij. De drie op een rij van Fred Heij.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 Wat waren ze dan weer? De drie op een rij van Fred Hey, Van Jeroen en c'est moi. Dat was de nummer één. En als tweede Peter Schilling en Major Tom. En natuurlijk deze laatste prachtige plaat van Mike and the Magic. Hallo me, me, so, Mechanics. En de Living Years. Ja, een heerlijke plaat. Ja, je komt er zelfs helemaal niet meer van uit. Weet je dat? Ja. Dat weet je. We gaan lekker naar Spanje toe. Julio ik ben Keroas toe Deixa os teus lares, deixa os teus lares, tenho morrinha, tenho saudade, tenho morrinha, tenho saudade. Ganta, Kalitsche, Goedemorgen Gleensjas, lekkere aangehouden oude de jaren 70... hier bij CFM Entertainment View, door de kortjes van een 8 uur. En uh, ja, zoals beloofd, uh, ja, zou ik ook nog iemand gaan bellen. En dat allemaal hier vanuit Zandvoort aan die tolweg Tina. 106.9 en 104.5 op de kabel DAB+. Plus, kanaal 6B. En uh, ja, ook nog op tv-text natuurlijk. En je kan altijd nog naar zfmartiesten.nl, een leuke site. Dat kun je altijd eventjes bezichtigen. En ja, Nick, ik zou zeggen een hele goede avond. Goedenavond. Goedenavond. Wat was jij ja. aan het doen? Ik was uh, even gezellig een biertje aan het drinken met mijn, uh, met mijn broer. <laughs> ah, dat doe je goed. Ja, dat moet ook gebeuren. Hè? Ja, ja, ik bedoel, met dit weer is heerlijk. Ja, daarom. We hadden vandaag een beetje aan de klus geweest thuis, dus dan moet hij even een biertje doen. Ja, want iedereen is een beetje aan het klussen tegenwoordig. Ja, inderdaad. Ik had het in de gaten toen bij Mark in kwam vandaag. Ik denk, jeetje. hey Nick, we bellen jou vanwege jouw nieuwe single natuurlijk. Je kunt het nooit meer overdoen. Nou, dat is een ding wat zeker is. Dat klopt. Maar ja, van waar die tekst eigenlijk? Heb je daar zelf iets mee of... Is het nou, zo op je pad gekomen eigenlijk? Uh, nee, eigenlijk is het weer zo op mijn pad gekomen. Normaal moet ik zeggen, dan uh, schrijf ik mijn meeste teksten zelf. En ja. deze keer hebben we het eigenlijk laten doen door, uh, door Manfred Jong en ja. Uh, ja, die, die, ja, die kwam me deze tekst uh, op te proppen, zeg maar. En uh, ja, ik vond hem eigenlijk gelijk heel leuk. En ook wel, uh, ja, ook wel uh, ja, een beetje passend bij mezelf. En uh, ja, voor daarom maar we uh, beide handen hebben aangepakt en hem uh, uitgebracht. Ja. ja, want uh, ja, je hebt uh, inderdaad, normaal schrijf je zelf ja uh, uh, hoe hoe dat zo eigenlijk nu uh, ja waarom heb je het eigenlijk nu uit handen gegeven laten we het zo zeggen nou eigenlijk omdat ik uh, ja eigenlijk toch wel merk als ik zelf aan het schrijven was dat ik heel vaak weer uh, ja weer ging veranderen en weer op het laatste moment en ja, ik ga toch zoiets van, ik ga toch eens proberen zien anders doet hoe dit dan gaat. En uh, ja, eigenlijk uh, ja, vanaf het moment in vond ik het liedje al helemaal, helemaal perfect en de tekst ook En uh, ja, dan hoef ik trouwens niks meer aan te veranderen. Dat, ja, dat werkt iets fijner, iets ontspannender voor mezelf. Ja. En dan kan ik mezelf meer gaan richten op het inzingen, op, de, op, de, op, de, op het aankleuren van het liedje, de instrumenten die ik er graag in wil en dat soort dingen. En dat vind ik eigenlijk misschien wel net zo leuk als gewoon te tekst bedenken. Ja, maar het is, uh, is het ook bij jou zo dat je uh, per jaar zeg maar, uh, drie, vier singles uit wil brengen? Nou, ik probeer er sowieso eentje, meestal, uh, dan, dan kom ik wel aan twee, drie, maar uh, ja, dit jaar is het de eerste nog maar. En, uh, ja. Ja, ik hoop eigenlijk, nog, uh, ja, eigenlijk dit jaar nog wel eentje extra uit te kunnen brengen, maar dat ligt een beetje aan uh, ja, hoe alles uh, gaat in de toekomst ja. met de corona. Ja inderdaad, uh, het is een beetje ja, een lastige periode inderdaad, ook voor, uh, ook voor jullie natuurlijk. Ja, ja. We, we hebben het hier eigenlijk ook met de radio eh, precies zelf. Eh, eh, ja, jongens, ja, eh. eh, het, eh, het is even niet anders. We moeten roeien met de riemen die we hebben. En, zo is we het. En we komen de vast wel weer, wel weer sterker uit. Ja, zo is het. Ik bedoel, ja, eh, eh, wat hier is kan nog komen, zeg ik altijd maar. Daarom? En, eh, ja, we blijven gewoon vol vertrouwen doorgaan. Ja, daarom. Dat is het mens wat we kunnen doen. Ja, toch? Jazeker. Hé, hey, um, even kijken. Want ja, je zegt, uh, dit is je eerste single dit jaar. Uh, ja, ja, Heb je al een idee voor een tweede of... Uh... Nou ja, net wat ik net ook al zei, we wachten even een klein beetje af van uh, ja wat er nou gaat gebeuren. Maar in principe heb ik nog wel uh, ja ik heb nog wel wat ideeën. Ik heb al heel lang met de planning staan om een keer uh, uh, een, uh, een bestaand liedje te gaan coveren. En uh, ja. ja dat heb ik uh, ja wil ik ook eens een keer gaan proberen. Maar dan wel in de dezelfde stijl, dan zie ik uh, die ik met mijn laatste twee singles heb, een beetje die gypsy stijl. Ja. En dan willen we het toch wel een beetje vasthouden Alleen En ik denk dat we dit keer met de met de volgende singles een keer voor de cover gaan alleen dan uh, in een gypsy jasje. Ja, want uh, hoe zie jij eigenlijk uh, uh, de, de toekomst eigenlijk buiten de coronatijd dan? Maar uh, uh, ga je iets, uh, iets doen nog, uh, als het ze uh, het het allemaal toelaat, met een album? Uh, ga je daar nog naartoe spelen? Uh, zijn dat in ieder geval ideeën? Ja, dat ligt uh, dat eigenlijk al wel heel lang. Alleen ik merk gewoon uh, dat ik gewoon met singles uh, ja, veel, meer, uh, veel meer bereiken heb, veel meer promotie kan doen als ik een single uitbreng. Ja. Mijn album, ja, het verkoopt ja, het, het, het, het niet en uh, vandaar dat ik eigenlijk nog een beetje bij de singles uh, blijf hangen. Maar ik zeg nooit nooit, het staat altijd wel uh, nog op mijn verlanglijstje om een keer te gaan doen. Maar uh, ja, voorlopig uh, schuiven we dat nog even aan de kant. Ja, want uh, ja, je wilde van leven, neem ik aan. Wat zeg je? Je wilt uh, van het artiestenleven uh, leven? Of uh, ja, doe ja, je het echt als hobby? Nee, ja, ik heb het uh, ik, uh, ik moet zeggen dat ik het voordeel uh, is, is het mijn werk. En uh, nou ja, voor de andere deel uh, werk ik nog in de zorg. Dus uh, ja, wat dat betreft kan ik het wel aardig goed combineren en zoals nu ook nu ik gewoon wat minder zing. En ik bedoel, ja, we dus nu is natuurlijk niks te doen. Dan uh, ja, dan gaan we gewoon wat meer werken in de zomer. Ja. Dat is het voordeel uh, van dat je in de zorg werkt misschien. Ja, dat ja. Ik, uh, en ja, dat je dat... Uh, ja, we hebben zelfde mensen nodig en uh, ja, gaan we gewoon hebt... ja, ja, dat dan meer hebben. Ja, dat blijft ook nodig inderdaad. En uh, ja, ja. Ik, uh, ja ik, ik, ik, ik blijf ook nodig, laat ik het zo zeggen. Dus ik, ik weet ja. er alles van. Hé, <laughs> hey, ja, ik, ik denk dat we hem lekker gaan draaien. Super. En uh, ik zou zeggen, in ieder geval een heel goed weekend. En uh, geniet nog uh, van, uh, van die biertje met je, uh, met je broer natuurlijk. Dat gaan we doen, dat komt helemaal goed. En uh, ik zou zeggen, neem er nog één van mij. Dat ga ik zeker doen. Oké. Okay. Hé hey Nick, hey. ik spreek je weer. Super, heel erg bedankt voor de tijd en voor de promotie. En, en jij ook. En heel succes met je radio. Dat is prima. Hé, hey, dankjewel hè. Oké. Okay, Oké okay, Nick, hoi hoi. Ik zal jou eens wat vertellen, laat mij je even bellen. Ik heb een leuk idee, ga jij vanavond met me mee. Maar voor morgen, bespaar niet maar je zorgen Het is toch veel te leuk om niet op morgen door te gaan We zijn niet meer te stoppen, dus laat je nu niet foppen Het leven is te kort om stil te staan Al doet me kop morgen zo'n pijn, ik laat me gaan De dagen vliegen voorbij, dat mij, dus zie je het leven als een feest. Het is wat jij ervan maakt en iedereen het wel raakt. Je moet een keer gaan als een beest. Dus luister nu eens naar mij, het maakt je vrolijk en blij. Je leeft je leven zoals je wil. Doe wat je nu kunt doen, al is het zonder boem. Je kunt het nooit meer overdoen. Wat vertellen, je zal het wel voorspellen Ik heb een leuk idee, ga jij vanavond met me mee Even niet aan morgen, hou morgen maar verborgen Het is nog veel te leuk om samen heel leuk los te gaan Te stoppen, dus laat je nu niet foppen. Het leven is te kort om stil te staan. Al doet mijn morgen zo bij niet, laat me gaan. Je dagen vliegen voorbij, dat geldt voor jou en voor mij, dus zie het leven als een feest. Het is wat jij ervan maakt en iedereen het wel raakt. Je moet een keer gaan als een beest. Dus als ze nu eens naar mij. De boon je kunt er nooit meer over doen. De niet meer naar mij. Het maakt je vrolijk en blij. Je leeft je leven zoals je het wil. Doe wat je nu kunt doen. Alles is zonde. De boon je kunt er nooit meer Nooit meer overdoen En zo is dat Nick Brinkhuis en je kunt het nooit meer overdoen Entertainment for you meer dan radio Rol Sanchez en meisjes <tied> Rustig aan rustig aan Pa over derde A veces tomo pa poder desahogarme te lo confieso antes de que sea muy tarde decir que te perdí Ik wil de kinderen dan betromen over jou. Het zou er komen als je elke dag en nog bij mij. Ik wil niet denken aan je handen en je lippen bij je handen. Maar ik weet dat het is een werkelijkheid. Por eso tomo op olvidarte. Porque sinceramente, het duele recordarte. Si tu noostala soledade, kan al combat. La luna no sale si no te vuelva a ver. En ik kom jou te vergeten. Ik heb al dagen niet geslapen of vergeten. Ik ben al lang onderneunig, eens aan mij bezweken. De waar komt niet op niet meer een tequila Ik wil in Ik weet dat ik niet anders voor je kon zijn Maar zonder jou ik dood van de pijn Want toen ik je zag op die eerste dag Was ik zo verslap Oh, ik wil je in mijn armen, maar ik weet niet maar dat het wel van La luna no sale si no te never a ver. Baby, yo no sé cómo ya te has olvidado. No sé cómo ya te has olvidado. No sé cómo ya te has olvidado. No sé cómo ya te has olvidado. No sé cómo ya te has olvidado. No sé cómo ya a has olvidado. No sé cómo ya a little bit No sé cómo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 Pero tú te Ik weet dat ik niet, niet altijd voor je kon zijn Als je zonder jou ga ik dood van de pijn Want toen ik je zag op die eerste dag was ik zo verwacht. Ik viel je in mijn armen, maar ik weet niet hoe je part van jou dat is het weer gezellig, het Alleen Por olvidarte, porque sinceramente, duele recordarte. Si tú no estás la soledad gana combate La luna no sale Ik no te vergeten. Ik heb niet Rolf Sanchez en Emma Heesters... hier bij ZFM Entertainment... voor je op de 106.9, 104.5... op de kabel en DHB Plus 6B. En natuurlijk... Op, uh, ja, op, de, op de site... de krant van... Uh, Zandvoort. Ja, we gaan nog een... Uh, plaatje doen. En uh, ja, een heerlijk, een, ja... een heerlijk nummer. Ik zou zeggen, luister zelf maar. Hey Fred, ja. doe daar nog ja. eens een plaatje. Doen we. Chris Stapleton. And uh, Tennessee whiskey. Used to spend my nights out. You rescued me from reaching for the bottom, and brought me back, being too far gone. Your raspy, it's Tennessee whiskey. Fantasy Whisky En dat uh, was tevens de laatste plaat die ik ga draaien. Die ik heb gedraaid. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. Ik zou zeggen, graag tot volgende week. Groetjes, bye bye, zwaai, zwaai en een goed weekend. Doei doei.